Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Californië is acteur en comiek Robin Williams overleden. Volgens de politie lijkt het erop dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Zijn woordvoerster zegt dat de acteur al enige tijd leed aan zware depressies. Williams brak eind jaren 70 door in de tv-serie Mork Mindy... en speelde in films als Good Morning Vietnam, Dead Poets Society en Mrs. Doubtfire. In 1998 kreeg hij een Oscar voor zijn rol in de film Good Will Hunting... Robin Williams is 63 jaar geworden. De reclassering kan zijn werk niet meer aan. In Trouw zegt Topman van Genep dat reclassering Nederland dreigt te bezwijken onder bezuinigingen. De organisatie krijgt dit jaar en volgend jaar duizenden extra zaken te behandelen... terwijl er miljoenen moeten worden ingeleverd. Door de toenemende werklast is ook het ziekteverzuim toegenomen. De schade voor de Nederlandse export als gevolg van de Russische boycott kan oplopen tot anderhalf miljard euro. Dat zegt VNO-NCW-directeur De Boer in het Financiële Dagblad. De forse waardedaling van teveel geproduceerde paprika's en tomaten is in die berekening nog niet meegenomen. Eerder werd de schadelast voor Nederland geschat op 500 miljoen euro, maar dat is volgens De Boer veel te optimistisch. De Amerikaanse luchtmacht heeft opnieuw stellingen van IS in Noord-Irak aangevallen. Straaljagers namen vier controleposten en een onbekend aantal gepanzerde voertuigen van de terreurorganisatie onder vuur. De aanvallen waren in de buurt van het Sinjar-gebergte, waar nog altijd duizenden jezidis op de vlucht zijn voor de moslim-extremisten. Curaçao houdt voorlopig geen slikkers meer aan. Het is op het hoofdbureau van de politie in Willemstad zo vies... dat de drugscouriers daar van de GGD niet meer mogen worden opgevangen. Curaçao laat de slikkers daarom gewoon naar Amsterdam of Düsseldorf vliegen... maar hun namen worden wel doorgegeven. Bij aankomst worden ze alsnog aangehouden. Het weer, periode met zon, maar ook af en toe een bui. Vooral vanmiddag kans op onweer en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is van de ANWB. Er staan een file na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoogmaden. 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeers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 Een nieuwe aflevering van Zandvoort op Zondag bij CFM. Het is even na twee uur, twee uur. Jorden, Michael Walden en Kimmy, Kimmy, Kimmy. We zijn er weer vanmiddag tussen twee en vijf uur. Goedemiddag, Albert Jan. En goedemiddag, luisteraars. Welkom. Uh, goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, Rob. Ja, wederom drie uur live vanaf het Mediapark aan de tolweg 10A, Zandvoort op Zondag. Nou, de eerste buien hebben we nu al gehad. Wat een weer, hè? Wat een... Dat was vanmorgen nog. Hè? Allemaal koek en ei, maar het is toch wel omgeslagen. Ik ben benieuwd hoe het uh, met de markt gaat. Ja, ik ook. En uh, op het circuit, hè, de oldtimers, uh, old uh, ze zullen ook de regenbanden onder gedaan hebben. Want dat zijn twee evenementen die momenteel uh, het centrum van Zandvoort uh, uh, bezighouden. Wat gaan wij vandaag doen? Uiteraard uh, het vaste onderdeel om um, half vier, de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want er zijn weer de nodige evenementen in en rondom Zandvoort die uw aandacht verdienen. Uiteraard rond de klok van half drie, en u ziet er allemaal rijkhalsend belegd naar uit, het weerbericht voor vandaag en de komende dagen van onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. En alle informatie kunt u terugvinden op www.meteopagina.nl. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week, en die luistert naar de naam Berry. En uh, kwart voor vijf uh, hebben we natuurlijk voor de liefhebbers weer tijd voor het gedicht van de week. Ik heb er twee liggen. Eén gaat over de markt en één gaat over de blues. En jij mag geval... mogen kiezen? Jij mag kiezen. Dus één okay. van de twee. En het blues heeft natuurlijk alles te maken met uh, om vijf uur het optreden van de Zandvoortse bluesband, Logan's Bluesband, uh, bij Lau en Hardy, dat om vijf uur gaat beginnen. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... En om kwart over twee, ja je zou het niet zeggen met dit weer... want uh, het was het dan eindelijk gelukt, hè, die Nancy Wessels van strandtent De Spot... die heeft jarenlang gestreden met de gemeente Zandvoort... om een camping op het strand te mogen neerzetten. En de gemeente uh, Zandvoort ging overstag en dit weekend was het dan zover... De Spot Surf Camping. En wij gaan om kwart over twee live schakelen met Marcel... want Marcel heeft vrijdag op zaterdag daar op het strand geslapen. En ik ben erg benieuwd hoe hij dat heeft ervaren. Zoals gezegd, Zandvoorts nieuws in het kort. Tussen de muziek door. In het laatste uur hebben we natuurlijk nog Formule 1 nieuws. We volgen voor u de, de komende drie uur ook de voetbalcompetitie. Want die is weer een volle aanvang uh, begonnen. En ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur uw uh, radio af te stemmen... op uw lokale zender ZFM. Stant 106.9, kabel 104.5. Via internet www.zfmlive.nl of op je tv, hè, kanaal 40 digitaal. En wat er weer hebben we vandaag? een Flinke pleinsbuien is over hebben we inmiddels al gehad. Hier is Supertramp. CfM Zalvoort, de single van Supertramp en It's Raining Again. Wat toepasselijk, hè? Ja, en of het blijft regenen, dat horen we zo meteen uh, om half drie... het CfM Weerbericht in elkaar gezet door onze eigen weerman uh, Lex van der Horen. En als het regent, is het niet echt campingweer, uh, Albert jan nee, nee, maar wij gaan even terug naar de nacht van vrijdag op zaterdag... want het was er nog prachtig weer en het was ook heerlijk weer... om de camping op het strand te verblijven. En uh, Marcel, jij, bent, jij was daarbij. Ja, ja. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Dankjewel, goedemiddag. Hoe krijg je het in je hoofd om op het strand te gaan slapen? Ja, het is te gek. Eigenlijk is het voor iedereen een droom om op het strand wakker te worden en daar te slapen. Alleen, dat mag nooit. <laughs> nee, dat, dat, dat mag niet, maar er is een ja, jarenlange strijd aan vooraf gegaan. En, uh, tot, dus vrijdag was het zover, de aftrap van uh, de, de strandcamping bij de, de spot. Uh, jij was daar niet in je eentje wellicht? Nee, nee, er stonden een paar busjes op het strand en een paar tentjes. En ze hadden in het midden een mooie, mooie grote tent neergezet. Met een barbecue eronder en uh, kampvuur en kachel hadden ze neergezet. En s'avonds nog een live met uh, gitaar en muziek. Dus het sfeertje van een uh, camping op het strand, een surfcamping, helemaal, helemaal super. Het was echt een uh, hele relaxte sfeer die avond? Ja, ontzettend relaxed. Iedereen was heel re relaxed en rustig. We hadden een paar gezinnetjes met kinderen, die vonden het allemaal prachtig. Ja, helemaal super. En natuurlijk de zon onder zien gaan. Ja, de zon onder, de weer speelde helemaal mee. Helemaal prachtig. Uh, hoeveel uh, mensen een schatje hebben gebruik gemaakt van die eerste uh, nacht op het strand? Oeh, weet niet, stond er stonden een stuk of vijf, zes tentjes denk ik. En, uh, en een stuk of wat, uh, wat busjes. een die volkswagen busjes en campertjes. En wanneer kwam het bij, bij jullie op? Want je, was, je, bent, je bent met je partner geweest uh, om uh, ook uh, in te schrijven voor de nacht op vrijdag op zaterdag. Nou, eigenlijk kwam dat zo'n zo vrijdagmiddag op. Want we zaten op strand en we zagen dat een beetje gebeuren. En toen zeiden we van... Hé, hey, waarom zouden we niet ook op het strand gaan slapen? Dus uh, volgens jullie is dat echt... Ja, en volgens jullie is dat echt voor herhaling vatbaar? Ja, ik hoop dat ze dit elk jaar mogen doen. Nou weet ik toevallig uit Betrouwbare Bron... dat jullie net terug zijn uit Hawaii. Uh, mag dat daar ook? Eh... Uh, nou, ik weet niet of het echt mag... Ik zag wel links en rechts een keer een tintje op een verlaten strandje. Maar ik weet niet of het mag. Want ze hebben wel van die parken aan het strand waar je wel mag staan, maar op het strand zelf niet volgens mij. Want dat mag volgens mij bijna nergens. Maar heb je dan als even, even, op een gegeven moment zeg je van nou, een hele gezellige avond gaat, barbecue, ondergaande zon, ik kan me daar iets bij voorstellen. Lekkere muziek erbij. En dan op een gegeven moment, ja, dan ga je toch uh, de slaap vatten. Uh, bekruip je dan niet een gevoel van uh, de on onveiligheid? Nee, helemaal niet, helemaal niet. Want de camping stond ver genoeg uh, richting het duin aan dat, uh, dat er geen water kon komen. En dat begon s'nachts ook wel pittig te waaien. Maar alles stond helemaal goed vast met haringen en uh, helemaal niks aan het windje. Nou, weet ik ook dat jij toevallig uh, een fanatiek kitesurfer was. Maar kreeg je dan s s'nachts niet de, de aandrang om te gaan kitesurfen? Nou, dat absoluut wel. En dat heb ik s'ochtends ook meteen gedaan toen ik wakker werd. En hoe laat was dat dan? Nou, ik zelf, uh, uh, einde van de ochtend, maar ik keek rondom zes uur... werd ik al even wakker, want de busjes schudden een beetje heen en weer van de wind. En toen zag ik toch de eerste windschuren vooral op het water. En toen dacht jij, van, dat, dat kan niet lang duren en ik sta er ook alweer op. Ja, ja dat moet wel, dat moet wel. Daarvoor zit je op stroom. Oké, okay, een evenement wat uh, in ieder geval een, een strandcamping... en uh, als ik jou goed beluister, voor herhaling vatbaar is. Ja, absoluut. Ik hoop dat ze het elk jaar mogen doen van de gemeente. Goed. Hey Marcel, hartstikke bedankt voor deze de telefonische toelichting. En uh, ik hoop dat de volgende keer uh, als het weer gebeurt... dat de groep uh, mensen en gasten op het strand uh, twee keer zoveel zijn. Want aan jou is wel te horen dat het een goed en leuk en mooi evenement is. Ja, ja fantastisch. Oké, okay, Marcel, hartelijk bedankt. Geen dank. Succes met je uitzending. We spreken elkaar en de groetjes aan uw partner doe ik. Oké. Okay. Dankjewel Marcel. En uiteraard ook zijn partners ze verbleven op de camping op het strand. Daar was het zo gezellig zeg. Oh. En live muziek erbij. Nou, wat wil je nou nog meer? Nou, we hebben She's After My Piano voor je. Toefje op jullen. Non-stop op de zondagmiddag bij CFM. Als eerste al hoor je die leuke singles since After My Piano. Toen Fabiola was dat. Ja, ze hebben niet eens de, de finale van het uh, Songfestival gered. Maar het is wel een leuk plaatje. En momenteel een redelijk hit. En erachteraan hip-hop-hop. -hop, dat was de single van Spargo. Zo meteen gaan we kijken naar het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst even een ander kort bericht. Want het strand van Salford is schoon. En dat kan je laten weten ook. Ja, en uh, dat is de, de, vandaag de laatste oproep, want u kunt nog tot en met 11 augustus, dat is dus morgen, kunt u via www.supportervanschoon.nl, www.supportervanschoon.nl, stemmen om uw favoriete strand in de Schoonste Stranden Top 10 te krijgen. De verkiezing loopt van 3 juli tot en met 11 augustus, morgen dus, en is georganiseerd door Nederland Schoon in samenwerking met de ANWB. De Schoonste Stranden Top 10 bestaat uit het onderdeel van het publiek, en ANWB-inspecteurs. Zij bepalen welk strand op 10 uh, de, de, de top 10 aanvoert en welke stranden de rest van de top 10 vullen. Nogmaals, van 3 tot en met 11 augustus kunnen strandbezoekers via www.supportervanschoon.nl op het strand van Zandvoort stemmen. Met een uh, trend selfie op Facebook of Twitter maken stemmers ook nog eens een keer kans op een barbecue strand. Voor 10 personen. En op donderdag 21 augustus wordt de schoonste stranden top 10 op feestelijke wijze bekendgemaakt door de organisatie. Dus mocht u nog niet gestemd hebben, luisteraars, u kunt vandaag en morgen nog stemmen via www.supportervanschoon.nl. En stem op Zandvoort. Ja, straks gaan we kijken naar de eredivisie. En we hebben daarvoor de teletext aanstaan. En er komen weer hele aparte berichten langs, <lacht> Albert Jan. Ja, dat hebben we iedere keer. Hè? Dan zijn ze met elkaar gewoon berichten aan het uitdelen. En die komen dan op TV. Wel heel erg apart. Nou, straks dus meer over de eerdere visie bij CFM. En na deze Dotan Coming Home gaan we het hebben over het weerbericht. Run past the rivers. Run past all the light. Feel it crushing and burning. Till it all collides. a match with the fire. Shining up the sky. As it all comes down again, as it all comes down again, as it all comes down again to itself. De zeeuw van Totan en Coming Home Now. Nou, het is ietsje minder donker dan dat het vanmiddag was... maar toch nog niet echt lekker weer. Tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. Ja, eerst even een algemeen uh, ja, statement, om het zo maar te zeggen. Want uh, Nederland krijgt uh, vanmiddag en vanavond te maken... met zware onweersbuien en stevige windstoten. Die kunnen her en der voor overlast en schade gaan zorgen... waarschuwt Weerplaza... Vooral kitesurfers Hadden we die net, uh, net, net niet aan de telefoon? Oké, maar die zit thuis nu, hè? dus dat is heel verstandig. Vooral kitesurfers en mensen op de campings moeten oppassen. Aan de westkust en in het waddengebied wordt stormachtige wind verwacht met windkracht 7 of 8. En wat betekent dat voor Zandvoort? Uh, uh, onze weerman zegt dat het voor ons het uh, meest bewolkt blijft en in de middag buien met mogelijk onweer. Matige tot krachtige wind, zuidoost 4 tot en met zuid 6 bovoer. Tegen de avond stormachtig door de restanten van de ex-orkaan Bertha. Maximumtemperatuur vandaag in Zandvoort rond de 22 graden. Gaan we naar morgen. Eerst wolkenvelden en kansen op een bui. In de middag meer zon. Krachtige tot harde zuidwestelijke wind. windkracht 6 tot en met 7 Maximum Maximumtemperatuur in Zandvoort maandag rond de 20 graden. Gaan we naar de dinsdag. Wisselende bewolking met opklaringen en buien met kans op onweer. Vrij krachtige tot krachtige zuidwestelijke wind. windkracht 5 tot 6 boven Maximumtemperatuur Maximum temperatuur in Zandvoort op de dinsdag ongeveer 20 graden. En de vooruitzichten voor de rest van de week. De komende week is het aanhoudend wisselvallig met geregeld zon, buien en veel wind. Door een lager drukgebied boven de Britse eilanden. Middagtemperaturen enkele graden onder normaal tot ruim onder normaal. Aan het eind van de week minder wind dat is weer mooi voor de luchterduinenrace. De zeilevenement volgend weekend komen we straks op terug. De normale middagstemperatuur in het jaargetijde voor Zandvoort zijn 22 graden Celsius. En de actuele zeewatertemperatuur langs het strand is circa 21,5 graad. Al oh dus Lex van horen. wil je het weer nalezen? Ga dan naar dan was het weer. Ja, en het kan regenen of de zon schijnt, hè? Rain or shine, hier is Five Star. dagen krijgen we met name regenwoordens juist in het CFM uh, weerbericht voor de komende dagen. Jorgen, 5 Star en Rain or Shine. Nog meer mooie muziek onderweg op de zondagmiddag bij CFM. Hier is Kleddersnijds en een License to Kill. het gewaarschuwd, hè? He? I got a license to kill. Ja, kijk maar uit, Albert-Jan. Jij staat bovenaan mijn lijst, joh. The short list, the short joh de shortlist, hoor, De shortlist. Joh, de single uiteraard uit de James Bond-film 007 License to Kill. Gladys Nights en de pips waren dat. Het is twaalf minuten over half drie geworden. Tijd om eens even te gaan kijken naar de wedstrijden in de Eredivisie. En we beginnen bij de wedstrijd die vrijdag gespeeld is... Ja, en dan beginnen we met uh, PEC Zwolle tegen FC Utrecht. ik moet zeggen, Pek zet uh, na de overwinning in de Johan Kruisgaal tegenover Ajax... Hun uh, goede reeks voort, om het zo maar eens te zeggen. PEC Zwolle wint afgelopen vrijdag met 2 tegen 0 tegen FC Utrecht. Gaan we naar de zaterdag. Dan hebben we SC Heerenveen tegen uh, Dordrecht. Dordrecht nieuw in de eredivisie. En laat ook gelijk van zijn uh, aanwezigheid blijk geven... door met 2-1 van Heerenveen te winnen. Dan hebben we SC Kambuur tegen FC Twente een 1-1. NAC Breda Excelsior ook 1 tegen 1 op de zaterdagavond. En dan hebben we natuurlijk Heracles AZ 0 tegen 3. En dat betekent dat AZ momenteel koploper is in de eredivisie. Kijk. En dat was natuurlijk mooi, want dat was ook het debuut van Van Basten als trainer van AZ. En Marco Van Basten vond dat AZ het bij zijn debuut als trainer in Alkmaarse dienst goed had uitgespeeld. In de tweede helft waren we aan de bal en wat vaardiger... We wilden op een goede manier indruk geven en dat heeft gelukt. Mooi dat alle spitsen hebben gescoord. 3 tegen 0 is hier niet gewoon. Ze spelen heel dynamisch met veel aanvallers. Achterin stond het bij ons ook goed en langzaam kregen we meer grip op de wedstrijd. Ik denk dat we al redelijk op elkaar zijn ingespeeld. Een goede eerste stap in tegenstelling tot zijn almeloze collega Jan de Jonge... want die was snel klaar met zijn analyse. Simpel. Tot de 1-0 voor AZ was het een aardige wedstrijd van ons. Onze kansen. Uh, daarna verloren we het hoofd, wordt het 0-1. Dan is het stay in the game, zoals de Engelsen dat zeggen. Deden, dat deden wij niet. Al was die tweede wel een wereldgoal van AZ. Dan gaan we naar vandaag. Ja, omhoog Nou, uh, als ik kan rekenen, ik zou vanavond maar even kijken bij Studiosport... Want om half 1 is al gespeeld ADO Den Haag thuis tegen Feyenoord. En Feyenoord heeft op het nippertje gewonnen met 1 tegen 0. Maar in deze wedstrijd vielen 12 gele kaarten. U hoort het goed, 12 gele kaarten en zelfs een rode. Dus in totaal 13 kaarten. Een record in de eredivisie. Gelijk bij de eerste weekend al. 13 kaarten bij ADO Den Haag tegen Feyenoord. Dan gaan we naar half 3. Dan krijgen, die zijn begonnen. Ajax thuis tegen Vitesse. Altijd lastig. Ajax-Vitesse 0 tegen 0. Ook geldt dat voor Go Ahead Eagles thuis tegen FC Groningen. Ook nog een brilstand. En natuurlijk de topper van de dag. Ja, oh. Om kwart voor vijf, hè? Ja. Willem 2 tegen PSV. Ja, dat gaat om kwart voor vijf van start. We houden voor u de tussenstanden uh, in de gaten. Normaal gesproken was dat toch half vijf dan? Ja. Ja, in één keer een kwartier erbij. Misschien nieuwe regels voor het nieuwe seizoen van de Eredivisie. We houden de wedstrijden uiteraard in de gaten. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie. de Rolling Stones en Pink in Black. Ja, we volgen vanmiddag uh, de Eredivisie. Ik kan het even niet laten. Wedstrijd die om half drie gestart is. Coward Eagles tegen FC Groningen. Daar staat het uh, op dit moment 1-0. En is inmiddels gescoord, Albert Jan. Ja, fijn. Go ahead, Ik ahead. denk, uh, ik meld het even. Ja, nee, dat doe je goed. Ik wacht straks om kwart voor vijf. Willem twee thuis tegen PSV. Oké, okay, maar hebben we weer. maar een kwartier, hè? Ja. Dus dat valt mee dan. Goed, ha. Eh, uh, wat gaan we doen? Gaan we, doen? We, gaan de we gaan de kust schoonmaken. In de maand augustus gaat namelijk Stichting de Noordzee... weer de hele Noordzeekust opruimen. Tijdens de Boscalis Beach Cleanup Tour. En in Zandvoort start de tour op 14 augustus... van Langeveldse Slag naar Zandvoort. En van 15 augustus gaat de etappe van Zandvoort naar IJmuiden. Stichting De Noordzee roept iedereen op om te komen helpen... want 350 kilometer kust opruimen in 31 dagen, dat is niet niks. En dat kunnen ze niet alleen. Hebt u of je zin in een gezellige en actieve dag op het strand? Wil je samen, of wil je u samen, of u samen met anderen... een unieke prestatie neerzetten en, eh, en iets doen aan het plastic eh, soep in zee? Geef je dan op, of geeft u zich dan op voor een van deze meer, of meerdere etappes. Nogmaals, de 14 augustus is Langeveldse slag naar Zandvoort en 15 augustus van Zandvoort naar Ijmuiden. U kunt het op zich opgeven via wwwnoordzeenl tour slash www tour doen. Gewoon opgeven en meehelpen het strand tussen Langeveldse Slag en Eemuiden schoon te maken. En van de week dus in Zalvoort, 31 dagen lang zijn ze bezig. Vanaf 1 augustus, jongsleden. Ja, en uh, die stichting de Noordzee, die heeft ook een huisbind... en die hebben een hele leuke plaat gemaakt speciaal voor deze actie. Luister naar de stoppies en ruim het op. Ruim het op, ruim het op, ruim je afval op. mensen, hey, Het hier nu wel lekker gezellig aan het strand. Maar kijk eens om je heen: waar is je afval nu belangrijk? Pak een papieren zakje en ruim maar met me mee. Zo krijgen we een mooie strand, en ook een schone de zee. Ruim door, ruim maar. Ik doe een stier tussen de... van Stichting de Noordzee, 14 en 15 augustus aanstaande hier in Zandvoort. En meld je nu aan via de website die daarvoor beschikbaar is. Je de huisbent van die actie, dus toepjes waar je dat. En ruim het op, ruim je rommel op. Het is drie minuten voor drie uur geworden, einde alweer van het eerste uur... van Zandvoort op zondag bij CFM. Zometeen zijn Albert-Jan en ik en nog twee uur lang met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie voor Sanford en de regio. De laatste voor drie uur is deze van WEX.